12 uur. Door al met het NOS journaal. De Italiaanse premier Conte is op bezoek bij premier Rutte om hem te overtuigen soepeler te zijn over het Europese herstelfonds. Vlak voordat Conte op het Binnenhof aankwam, stond Pvv-leider Wilders tussen het op afstand gehouden publiek met een protestbord: geen cent naar Italië. Conte en Rutte spreken over het Europese herstelfonds van 750 miljard euro... voor EU-lidstaten met economieën die zwaar zijn getroffen door het coronavirus... zoals Italië en Spanje. Rutte vindt dat in ruil voor een lening... de ontvangende landen economische hervormingen moeten doorvoeren. De Nertse fokkerijen in de regio Brabant-Zuidoost worden niet preventief geruimd. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw. De veiligheidsregio vroeg Schouten om alle bedrijven te laten ruimen... Maar volgens de minister wordt die maatregel alleen genomen als er geen andere mogelijkheid meer is om de gezondheid van mens en dier te beschermen. KLM is verreweg de grootste ontvanger van steun uit de NOW-regeling. Met die steunmaatregel betaalt het Rijk een deel van het loon van werknemers bij door corona gedupeerde bedrijven. Het Luchtvaartbedrijf kreeg ruim 290 miljoen euro als tegemoetkoming voor de salarissen van medewerkers die niet konden werken vanwege de coronacrisis. Na KLM volgen de NS en Booking.com met elk 53 miljoen euro. Vanaf volgende week zijn ballonvluchten weer toegestaan. Vanwege het coronavirus staan hete luchtballonnen al maanden aan de grond. In mei werden de regels wat versoepeld... en konden er weer trainingsvluchten worden gemaakt met twee personen. Dat aantal wordt flink verruimd. Wel moet iedereen een mondkapje dragen... en moeten de ballonvaarders vooraf checken... of de passagiers geen gezondheidsklachten hebben. Het weer, opklaringen, en daardoor koelt het flink af in het binnenland tot 6 graden. Overdag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Vooral landinwaarts is nog een enkele bui mogelijk. Het wordt een graad of 19. Zondag blijft het droog, schijnt de zon wat vaker. En met nauwelijks wind wordt het dan 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 is our anthem though tonight whoa, we celebrate whoa, this moment and we won't stop whoa, now. Whoa, now now now now Van Zandvoort op 106.9. zes punt negen thinking about wrong, I've been thinking about right I just wanna thrive.